Rusland is favoriet, vlak daarna komt Engeland en daarna Portugal en Spanje, die het toernooi ook samen willen organiseren. De beslissing valt donderdag op een congres van de Wereldvoetbalbond FIFA. Met het aanhouden van de vorst groeit de schaatskoorts. Het waterschap Friesland legt een groot, deel, groot gedeelte van de 900 poldergemalen stil. Dat moet de ijsgroei bevoor, bevorderen. Ook is er door de provincie Friesland heen een vaarverbod afgekondigd. Alleen belangrijke routes, zoals het Prinses-Magriet-kanaal en het Van Haringsmaakkanaal, blijven open. Als de vorst aanhoudt, gaan ook die dicht, zegt de provincie. De komende dagen wordt zowel s'nachts als overdag vorst verwacht. De politie van Utrecht zoekt twee mannen die gisteravond op een wel erg brutale manier een inbraak hebben gepleegd. Een echtpaar zat gisteren op de bank TV te kijken. toen een ruit werd ingegooid. Twee mannen gristen de TV door het kapotte raam weg. Ze verdwenen op een scooter. De bewoner wilde via de voordeur achter hen aangaan. maar die wilde niet meer open. De dieven hadden de deur met een touw vastgemaakt. aan een geparkeerde auto. Dan nog het weer. In het oosten wat sneeuw. Later breiden de sneeuwbuien zich uit naar het midden- en westen. Het is rond het vriespunt. Ook morgen koud winterweer. Dit was het.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 about the fun we had. eyes, Sierra smile, Leg All right And I could pretend And say goodbye Got your ticket Got your suitcase Got your leave Als je verdwijnt, laat mij dan weer winnen.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 dance floor, But you better not kill the groove, DJ, gonna burn this goddamn house right down,